Dit is Maud Schreurst met het NRS Journaal. De overheid investeert 25 miljoen extra... in de veiligheid van onbewaakte spoorwegovergangen... dat heeft staatssecretaris Dijksma bekendgemaakt. Ook de provincies en gemeenten moeten eraan mee betalen. In Nederland zijn er ruim 100 onbewaakte spoorwegovergangen. Ze hebben geen bellen, slagbomen of knipperlichten. In november ontspoorde bij Winsum nog een trein... na een botsing op een onbewaakte overweg... De Iraanse oud-president Rafsanjani is overleden. Hij werd vandaag opgenomen met hartproblemen in een ziekenhuis in Teheran... en stierf enkele uren later. Rafsanjani was het boegbeeld van de gematerde stromingen in Iran. Hij was president van 1989 tot 1997. Onder zijn leiding begon Iran met het omstreden atoomprogramma... dat leidde tot sancties van de VS en later ook van de VN. Rafsanjani was 82 jaar... De aanstaande president Trump accepteert nu de conclusie van de Amerikaanse inlichtingendiensten dat Rusland met cyberaanvallen heeft geprobeerd de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Dat zegt de nieuwe stafchef van het Witte Huis. Volgens hem komt er mogelijk een Amerikaanse reactie op de infiltratiepogingen. Trump geloofde eerst niet dat Rusland betrokken was bij de cyberaanvallen. Volgens hem hebben die de verkiezingsuitslag niet beïnvloed. En Sven Kramer is in Heerenveen voor de negende keer Europees kampioen allround geworden. Een record. Jan Blokhuizen won voor de vierde keer zilver en de Belg Bart Swings werd derde. Na drie afstanden had Kramer in het algemeen klassement al ruim 16 seconden voorsprong op Blokhuizen en won de afsluitende 10 kilometer. Het weer in het zuiden komt plaatselijk dichte mist voor. Vannacht mogelijk op meer plaatsen mistig. Bij minima van 5 graden aan de kust. En rond het vriespunt in het oosten van het land. Lokaal is er kans op gladheid. Morgen in de loop van de dag vanuit het westen regen. Bij ongeveer 5 graden. En dit was het, in het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment...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 En dat betekent wederom een nieuwe aflevering van CFM Klassiek. En vandaag staat een man uh, centraal die uh, gerust mag worden gerekend tot Nederlands grootste dirigent aller tijden. Bernard Haitink. Een man die wereldwijd bekend was voor de beroemdste orkesten ter wereld stond. En vandaag staat zijn kunst, The Art of Bernard Heiting, dus centraal. Uh, uiteraard speelt het Koninklijk Concertgebouworkest daarin een hele belangrijke rol. Maar ook andere prachtige orkesten uh, waar Bernard ooit voor stond komen in dit programma aan bod. We beginnen met Bela Bartok en die heeft een concert geschreven voor, voor orkest eh, met als, eh, nou geen titel, maar nummer SZ116. En daaruit spelen wij deel 1, de introductie, Andante Non troppo, Non Troppo moet ik zeggen. En uiteraard in de uitvoering van het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Bernard Haitink. We nou gaan verder met uh, Frans Liest en van hem gaan we draaien die vestklangen, een uh, symfonisch gedicht, nummer 7S101. En dat wordt uitgevoerd onder leiding natuurlijk van Bernard Harting. want daar hebben we het over vandaag, door het London Philharmonic Orchestra.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 Ja, dat is dus eerste kerstdag. Maar we gaan nu verder met Piotr Ilyich Tchaikovsky. En van hem gaan wij draaien. Francesca da Rimini, opus 32. Uiteraard weer onder leiding van Bernard Heiting. En dit keer weer het Koninklijk Concertgebouworkest uit Amsterdam. Ja, met dit soort lange stukken is het uh, lange halen gauw thuis. Uh, het eerste uur zit er alweer op na deze prachtige uh, van uh, Tchaikovsky afkomstige compositie... Um Francesca da Rimini, Opus 92. En uh, we gaan straks in de tweede uur natuurlijk verder... met nog veel meer moois uh, gedirigeerd... door Nederlandse ster-dirigent Bernard Haitink, aan wie uh, onlangs de oeuvreprijs van uh, Edison Klassiek werd uitgereikt. En dat, is, dat zou bijna zeggen, dat werd dan ook wel eens een keer tijd... Uh, de meest beroemde orkesten stond hiervoor en uh, vooral zijn tijd met het Koninklijk Concertgebouworkest was natuurlijk een unieke. Daarvan straks nog veel meer. Dus ik zou zeggen we gaan naar het nieuws van acht uur en daarna gaan we weer verder. Tot straks.